Joboot met het NOS Journaal. Defensie moet definitief een schadevergoeding van een half miljoen euro betalen aan vier Gelderse gemeenten. Een Apache-gevechtshelikopter raakte in 2007 tijdens een oefening een aantal hoogspanningskabels. Hierdoor zaten zo'n 50.000 huishoudens in de Betuwe meerdere dagen zonder stroom. Een vonnis van lagere rechters waarin Defensie werd veroordeeld tot het betalen van een deel van de schade is nu bekrachtigd door de Hoge Raad. De betrokken piloten kregen eerder al een taakstraf voor hun onvoorzichtige gedrag. De Europese beurzen hebben een zware dag achter de rug. De belangrijkste beurzen sloten op de dag van de brexit diep in het rood. Vooral aandelen van banken en verzekeraars kregen harde klappen. De AX in Amsterdam verloor 5,7 procent, maar opende met een verlies van min 9. De beurs in Londen sloot ruim 2 procent lager. Parijs verloor 8 procent en de Duitse beurs moest 6 procent inleveren. Vicepremier Ascher vindt dat de Europese Unie beter moet gaan presteren. Na de ministerraad zei hij dat het signaal uit het Britse referendum daarvoor moet worden benut. Volgens Ascher is de brexit niet in het belang van Nederland en Europa. Er moet nu stap voor stap op een zo stabiel mogelijke manier naar oplossingen worden gezocht. Al dus, Ascher. Behalve de PVV wil ook de SP een referendum over de EU. De PVV wil dat mensen, net als in Groot-Brittannië, kunnen stemmen over vertrekken of blijven. De SP wil dat de bevolking zich kan uitspreken over het beperken van de macht van de Europese Unie. Daarvoor is een verdragswijziging nodig en wat de SP betreft moet de kiezer zich daarover kunnen uitspreken. Het hevige onweer van gisteravond en vannacht heeft alleen al in zuidoost brabant voor meer dan 100 miljoen euro aan schade veroorzaakt in de agrarische sector. De hagelstenen richten verwoestingen aan, onder meer aan kassen, gewassen en zonnepanelen. Het schadebedrag voor de Brabantse boeren komt bovenop de waterschade die ze de afgelopen week al hebben geleden. Het weer op steeds meer plaatsen opklaringen en af en toe zon. Temperatuur tussen 19 en 25 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. Alleen in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Zondag fris en overal geregeld buien. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij de afrit Bundschoten nog 5 kilometer file. Ook op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Knokke-Diemen 10 kilometer en een half uur oponthoud. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 4. A27 Gorkum-Almere bij Beeldhoven 5 kilometer. En op de A28 Utrecht-Zwolle bij Leusden 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM F -F -F in de avond. 1, 2, 3, un pasito pa'lante Maria. 1, 2, 3, un pasito pa'lante Maria. Hey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 FN's Antwoord. FN's Antwoord. FM Zandvoort. FM Zandvoor. 106.9 FM. Yeah. I can't stop this We'll